Het weer vanavond en vannacht toenemende kans op buien. Morgen en overmorgen is het herfstachtig. Het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Pieter van der Wille. Goedenavond, u bent terug bij de VPRO. Welkom bij Bureau Buitenland. Heeft de president Assad gelijk als hij zegt dat het Syrische leger tegen gewapende opstandelingen vecht? En een reportage uit de gevaarlijkste stad ter wereld: 16 jaar. 16 jaar oud. Wat is er dan met hem gebeurd? Ik heb een andere persoon. Hier is een moeder en die vertelt dat hij, ze waren op zoek naar iemand anders en ze hebben hem gedood. Juarez in Mexico, dat hoort u zometeen. Maar we beginnen met het onderwerp van dit weekende, de financiële crisis. Want er heerst een crisisachtige sfeer over de economie... terwijl de beurzen gesloten zijn. Amerika verloor een beetje van haar kredietwaardigheid, één sterretje eraf. En in Europa was er telefonisch overleg... wat te doen als de beurzen morgenochtend weer opengaan. In Leuven aan de telefoon professor internationale economie... van de katholieke universiteit Paul de Grauwe. Goedenavond. Goedenavond, meneer De Grauwe. Goedenavond. Ja, uh, wat een weekend. Uh, Amerika, een sterke kredietwaardigheid uh, verloren. Vrijdag uh, dalende beurskoersen. Nu koortsachtig overleg uh, tussen alle leiders van de, van de grote industriële landen. Wat denkt u dat er morgenochtend gaat gebeuren? Ja, dat is moeilijk te voorspellen natuurlijk. Omdat de financiële markten zo vol zitten met uh, angst, uh, paniek... En um, reacties van angst en paniek zijn moeilijk te voorspellen natuurlijk. Hè? Omdat er ook een heel grote component van irrationaliteit achter zit. Maar dus uh, veel zal ook afhangen van wat de autoriteiten doen. Uh, wat ze in de markt morgen vroeg zullen doen. Maar wat kunnen ze doen? Wel, ik denk uh, als we het nu focussen op, op Europa waar, waar toch grote problemen bestaan zal het belangrijk zijn dat, het, dat de Europese Centrale Bank een, een krachtig signaal geeft die erin bestaat um, dat het uh, duidelijk maakt dat het uh, voldoende liquiditeiten, cash dus, in, in de markt zal brengen om, om het mogelijk te maken dat die landen zoals Spanje en, en Italië um, obligaties uh, kunnen uitbetalen. Maar we hebben de laatste maanden vele uh, krachtige signalen gezien. Veel persconferenties, uh, uh, uh, veel ministers en staatshoofden die dan zeiden... Van, nou, nu hebben we echt een pakket aan oplossingen. Waarom zou het morgenochtend ineens wel kunnen werken? We, we hebben eigenlijk in het verleden geen krachtige signalen gekend. Denk bijvoorbeeld aan wat er gebeurd is um, twee weken geleden. Dus de, de top in Brussel, 21 juli. Toen waren er wel um, krachtige verklaringen, maar er was geen daadkracht achter die verklaringen. Op dat ogenblik heeft men dus bijvoorbeeld beslist om het Europees noodfonds meer bevoegdheden te geven. Het um, noodfonds zou dus ook in die obligatiemarkt kunnen optreden en obligaties kunnen verkopen... Maar men heeft verzuimd voldoende middelen te geven aan dat, dat, dat noodfonds. Met het gevolg dus dat het noodfonds absoluut niks heeft kunnen doen. Dus uh, veel verklaringen, maar buitengewoon weinig daadkracht. Dus nu komt het erop aan natuurlijk dat er daadkracht zou zijn. En de Europese Centrale Bank heeft de mogelijkheden om dat te doen. Maar aarzelt, uh, twijfelt, er is interne strijd. Men, is, men gaat niet akkoord. Uh, de Nederlandse en Duitse vertegenwoordigers vinden, vinden dat dat allemaal niet nodig is. Um, terwijl de anderen zeggen het is essentieel om dat te doen. Dus als de Europese Centrale Bank niet in staat is om eensgezind uh, op te treden, ja, dan zal het bijzonder moeilijk zijn. Is, is zo ook de, de dalende koers van, van de aandelen van vrijdag te verklaren? Dat beleggers uh, gewoon geen vertrouwen meer hebben in, in uh, politieke leiders? Dat ze zeggen nou jullie rommelen wat aan, wij willen een signaal? Ja, ik denk dat dat een belangrijk element is. Dus we hebben gezien in Amerika hoe het politiek systeem totaal faalt. Dus dat is een, een dramatische ontwikkeling waarbij dus de, de politiek daar niet in staat is om, om belangrijke beslissingen te nemen. En hetzelfde gebeurt in de eurozone waar we zien dus dat er binnen die muntunie geen akkoord is en, en, en dus die politici geraken daar niet over uit. En het resultaat is natuurlijk grote onzekerheid en, en in, wanneer zoveel onzekerheid bestaat, ja, dan gaan beleggers dikwijls gewoon verkopen en dan krijgen we paniekreacties en en dus het is belangrijk dat er actie zou zijn morgen om dat te stoppen. Ja, u heeft kritiek op uh, de baas van de Europese Centrale Bank, Jean-Claude Trichet. Laten we eens luisteren naar wat hij afgelopen donderdag zei. Uh, as you know, we are responsible for financial stability, for price stability, uh, and uh, the governments are responsible for financial stability. Ja, wat vindt u daarvan? Hij zegt, wij zijn gaat een beetje over de verantwoordelijkheden lopen, ja, lopen schipperen. Hij ja. heeft het totaal verkeerd, denk ik. Natuurlijk moet de centrale bank um, ervoor zorgen dat er prijsstabiliteit is. En, en, en dat is er. Maar een centrale bank is ook verantwoordelijk voor financiële stabiliteit. In feite is het zo dat de meeste centrale banken in de wereld zijn opgericht... om een probleem van financiële instabiliteit op te lossen. De Federal Reserve... De Amerikaanse Centrale Bank dus, die is opgericht na een grote bankencrisis in Amerika. Hetzelfde is gebeurd met de Bank of England. Dus een van de essentiële taken van een Centrale Bank is ervoor zorgen dat er financiële stabiliteit is. En de reden is dat heel dikwijls wanneer mensen en beleggers paniek hebben, dan willen ze hun financiële activa kwijt en ze willen cash hebben omdat dat op een bepaald moment het enige is waar ze vertrouwen in hebben. En dan is het belangrijk dat die centrale bank bereid zou zijn om die cash te leveren. En als die centrale bank, zoals de ECB nu zegt, it's none of our business, ja, dan krijg je een probleem. Dus het dat lijkt is wel alsof, alsof, iedereen druk, alsof de dokters druk overleggen en de, en de patiënt intussen in een bordje stikt. Ja, het is vreselijk. En er is ook natuurlijk veel, veel strijd... Binnen die Europese Centrale Bank daarover, en ik ben mij ook bewust van het feit dat ook een, een strijd is tussen de groep van economen. Dus je hebt een aantal economen die zeggen, nee, de Europese Centrale Bank mag dat niet doen, mag geen overheidsobligaties opkopen, dat gaat inflatie verwekken en dergelijke dingen meer. Maar ik denk dat dat fout is op een bepaald moment wanneer er um, wantrouwen is en, en, en mensen um, willen hun, hun, hun activa kwijt, dan, dan willen ze gewoon in cash en, en, en het feit dat de centrale bank die cash dan levert zal absoluut geen inflatie verwekken. Want dat is cash die de mensen oppotten, om, om, omdat ze geen vertrouwen hebben in de rest. En dus dat creëert geen inflatoire tendensen. Het is, het is gewoon geld dat opgepot wordt. Dat hebben we ook gezien in de periode na 2008 toen de banken in de grote crisis waren. Wat hebben de centrale banken toen? correct gedaan, namelijk liquiditeiten in de economie, cash in de economie, pompen. En de banken hebben dat geaccumuleerd en hebben daar eigenlijk niks mee gedaan. Maar we hebben wel op die manier de banksector gered. Nu hadden we ook uh, de kredietwaardigheid van, van uh, de Verenigde Staten. Uh, die is omlaag gegaan, althans een van de kredietbeoordelaars heeft gezegd... het is niet langer triple hoe, A. Hoe ziet u al met al deze fase waarin wij verkeren? Moeten we ons opmaken voor een, voor een lange crisis... Komt er een generatie aan die uh, in sombere tijden gaat opgroeien? Ja, ik, ik, ik weet het niet. Dat is moeilijk te zeggen natuurlijk. Maar op zich betekent zo'n downgrade nauwelijks iets. Als er één ding is waar we nu toch um, van overtuigd kunnen zijn... dat is dat die ratingbureaus eigenlijk... Um, nauwelijks iets weten. Ze hebben ongelooflijk veel fouten begaan in het verleden. Ze hebben voor de crisis fantastisch veel triple gegeven aan Jan en Alleman. En, en nu hebben die eigenlijk geen enkele geloofwaardigheid meer. En toch, toch heeft dat een grote invloed in de markt. Dus dat is het merkwaardige. Die, die bureaus die hebben in feite gefaald en toch hebben die veel invloed. Dus het is allemaal een psychologische reactie uiteindelijk... De, dus, um, maar ook hier geldt dat, dat mensen geen vertrouwen hebben in de maatregelen die een regering zegt te nemen? Ja, natuurlijk. Um, maar het probleem is: zal de Amerikaanse regering in faling gaan? En dan kunnen we toch zeggen met 100% zekerheid: de Amerikaanse regering zal niet in faling gaan. Met andere woorden, zal die obligaties uitbetalen. Nu creëert zo'n ratingbureau daar twijfel over. En dat heeft natuurlijk tot gevolg dat de mensen, uh, ja, hun, hun activa verkopen. En dat we een crisis um, genereren. Dus de, die, die bureaus, die hebben hun buitengewoon uh, negatieve effect op de economie, die destabiliseren het economisch leven. Maar dat is ook vooral omdat de mensen daarin geloven. Die hebben daar vertrouwen in in die ratingbureaus. Terwijl die ratingbureaus dat eigenlijk niet verdienen. Maar Ze waar waar zodanig... vlucht dat kapitaal naartoe? Want, want de beurzen daar, daar vlucht het kapitaal nu weg. De in, in dollar, cash? In cash, gewoon in, in een, ja, een mens, oude sok, mens, mens, in een matras genaaid. Ja, cash of ja, cash bedoel niet. Nie. Ik bedoel met cash, dus liquiditeiten, hè, dat kunnen ook, uh, dat kan allerlei andere vormen aannemen. Maar dus dat, dat is wat er gebeurt. En, en, en dus je krijgt dan een, een, een probleem in de economie. Uh, waar, waar de economie het raderwerk van de economie kan, kan niet meer goed functioneren. Dus, uh, Alles komt tot stilstand, omdat iedereen letterlijk op zijn geld zit. Precies, ja, ja. Of ze gaan dan in, de, in een beperkt aantal um, activa, zoals obligaties uitgegeven door de Bundesbank en zo, om, om waar, daarin te gaan beleggen. Uh, met het gevolg dat de, want de Bundesbank, ik bedoel de Duitse regering, uh, um, en, en dus die geeft dan obligaties uit en, en kan dan een heel lage rente daarop aanrekenen. Maar dus het, het probleem is dat de mensen inderdaad, omdat ze bevreesd zijn, zoveel mogelijk liquide willen zijn. Dan even naar Europa, want het lijkt wel alsof we nu allemaal uh, dingen aan het uitzoeken zijn. Verantwoordelijkheden, uh, noodconstructies die we misschien beter hadden kunnen bedenken toen we aan het hele Europroject begonnen. Ja, dat klopt. En uh, men heeft dat eigenlijk uh, niet willen doen. Um, en, en daar moet ik toch zeggen dat de economen in de jaren negentig um, bijna unaniem stelden. Let op, als je zo'n een, een muntunie begint, dan moet je ook een, een politieke unie hebben. Dan moet er ook. Uh, dan moet als het ware die muntunie ingebed zijn in een politieke unie die dat kan verstevigen. Men heeft dat dus niet gedaan, men heeft niet geluisterd. En men is dan begonnen met een avontuur van de euro. Op zich buitengewoon interessant. Ik bedoel, het is leuk om een euro te hebben in, in Europa. Maar men heeft eigenlijk de constructie niet afgemaakt. Hè? En, en, en nu komt dat terug op ons en, en nu constateren we dat inderdaad in zo'n muntunie moet je soms financieel solidair zijn. Moet je soms bereid zijn om anderen die in de put zitten financieel bij te staan. En die solidariteit die mist, want, want mensen beginnen meteen over tzatziki-vreters of luie precies, Grieken, luie Italianen, ja, precies, luie Spanjaarden. Ja, helaas is dat zo. En ik moet constateren dat dat in Nederland inderdaad heel sterk is. In Duitsland ook trouwens. En, en ja, dat maakt een muntje niet onmogelijk. Hè? Dus dat ze niet een minimum aan vertrouwen is in elkaar. Waarbij je dus bereid bent om inderdaad financiële steun te leveren. Mits een aantal voorwaarden. Dan, dan moet dat kunnen werken, maar we zijn daar niet toe bereid. Of we geven geld met zodanig stringente voorwaarden dat die landen niet uit de put geraken. Want dat is ook een probleem gebleken. Um, vanuit Nederland, vanuit Duitsland, Finland heb je de boodschap ja, maar geen cent tenzij dat ze bloeden. Hè? Dus, uh, en het resultaat is ook dat ze bloeden. En dat ze er niet uit geraken. Dus dat is een, een paradox. En, en Ik vind het uh, heel spijtig dat we in, in zo'n situatie terechtgekomen zijn. Maar goed, dat is ook het element, een element in heel dat dossier. Zo'n muntunie kan maar werken als ze een, een politieke maar kan, kunnen we een... nog terug? Want is het, is het denkbaar dat de euro dit allemaal niet overleeft? Dat is zeker denkbaar, ja. Dat is zeker denkbaar. Dus als we niet inslagen om, om die minimale solidariteit um, te hebben... als we niet inslagen met de Europese Centrale Bank om ook... Um, actie tot actie over te gaan. En dus ook verder in de richting te gaan van meer politieke Unie, dan kan heel dat project um, totaal in. Maar dat is uiteindelijk tot... lijkt me in niemands belang, want dan kom je terug met je gedevalueerde nationale munt. Precies, ja, en sommigen zullen revalueren. Re dus het zou dan best kunnen dat de, de Nederlandse gulden, of, of als er een gulden zou terugkomen, natuurlijk dat die dan heel sterk in waarde toeneemt. En, maar dat zou geen goed nieuws zijn voor de Nederlandse industrie natuurlijk. Maar, maar dus, daar er zou ook waarschijnlijk een bankencrisis uit voortvloeien. Want uh, heel veel banken in het noorden van Europa... die hebben toch um, overheidspapier gekocht van Italië, van Spanje enzovoort. Dus dat zou een, een enorme crisis veroorzaken Dus het is zeker niet in ons belang om dat te doen. En als we een beetje rationeel zijn en, en, en gewoon aan ons eigen belang denken... dan dan moeten we komen tot de conclusie, laten we elkaar steunen. We gaan zien wat uh, de centrale banken morgenochtend uh, besloten hebben... wat ze ons gaan vertellen. Paul de Grauwe, hartelijk dank, professor in Leuven. U luistert naar de VPRO, naar Bureau Buitenland. Uh, onze website, villa-vpro.nl, kunt u alles teruglezen en nadere informatie daar. We gaan het zo meteen hebben over Syrië, maar eerst nog even de Hoorn van Afrika. Want ook Nederlandse Somaliërs voeren actie voor hun landgenoten in de Hoorn van Afrika. En aan de telefoon een van hen, Mohamed Elmi van de Federatie van Somalische Associaties Nederland. Goedenavond. Goedenavond. U bent ook met een inzameling begonnen. Hoeveel heeft u al opgehaald? Um, de Somalische gemeenschap um, heeft heel veel versnipperde acties gehad. Um, inmiddels is er tussen de 50 tot 100.000 euro opgehaald... en al verstuurd naar de getroffen gebieden in uh, Somalië. De federatie als koepelorganisatie... Uh, we hebben een uh, speciale giro opengesteld, 1545. En uh, daar komen al heel, veel, uh, heel, heel wat geld binnen, ook van autochtone ne uh, ne uh, Nederlanders. En waarom niet gewoon via die centrale giro 555? Um, uh, u moet, moet onze uh, giro eigenlijk zien als een soort aanvulling op 555. 555 um, doet, goed, goed, doet goed werk, maar um, 80% van Somalië... Van de getroffen gebieden in Somalië worden simpelweg niet bereikt... door westerse organisaties, omdat dat te gevaarlijk is, of andere redenen. Um, wij als Somaliërs hebben familieleden in heel veel getroffen gebieden... dus wij kunnen die gebieden een stukken makkelijker bereiken. Dus dat gaan jullie zelf doen? Jullie gaan zelf met het geld dat jullie ophalen... voedsel kopen en dat daar zelf uitdelen? Ja, precies. Ja, ja, dat is heel kort door de, door de bocht, maar daar komt het op. neer. Van anders zijn die mensen zijn ze ten dode opgeschreven... of ze worden gedwongen om ja, honderden kilometers te gaan lopen om bij de veilige kampen te komen waar, wel, waar de westerse organisaties wel kunnen, kunnen komen. Maar het is hartstikke gevaarlijk. Waarom durven jullie dat wel en westerse hulpverleners niet? Omdat wij daar zelf, omdat we Somalië zijn en we hebben daar Somalische familieleden die daar ter plekke zitten en die wonen daar al jaren in de gevarenzone, zeg maar. Dus als ze geld naar onze familieleden sturen en die zorgen ervoor dat het komt bij de juiste mensen, dan, ja, dan garandeer je dat dat het geld komt bij mensen die anders gewoon letterlijk ten dode zijn opgeschreven. We hebben nu mensen in sommige dorpen die gewoon in huis zijn achtergelaten omdat niemand iets voor het ze kan doen, dus die wachten letterlijk op de dood. Maar dan vraag ik me af waarom Giro 55 niet straks ook gewoon gebruik maakt van, van jullie... als jullie daar toch doorheen durven en kunnen om ja. er nog meer voedsel uit te delen. Ja, dat is ook niet, dat is ook niet uitgesloten. We hebben gesprekken gegaan uh, met Giro 555... en we hopen een soort verlengstuk of een, ja, een, een lange arm in Somalië voor hen te kunnen, te kunnen zijn... en ze daarbij te kunnen helpen. Het gaat ons niet om het geld. Het gaat ons letterlijk om de, uh, om de goederen en die te krijgen waar die moeten, moeten, moeten zijn... Waar gaan jullie het inkopen? trouwens, het voedsel? Um, we, gaan, we gaan het voedsel kopen in Nederland en uh, Europese landen... maar ook in um, um, ja, landen in de buurt van Somalië... maar niet de getroffen landen, zeg maar. Van anders drijven we de, de voedsel, voedselprijs omhoog in Somalië zelf. Mohamed Elmi, hartelijk dank en veel succes met, uh, Graag gedaan. met jullie actie. Dank u wel. En we gaan verder met uh, Syrië. Rick Delhaas is aangeschoven, onze buitenlandredacteur. Zeker 57 mensen zouden vandaag weer zijn omgekomen. Het aantal slachtoffers loopt uh, nogal op, maar, maar de kwestie die we gaan bespreken, uh, dat is eigenlijk een andere, namelijk tegen wie vecht de regering nou eigenlijk in Syrië? Ja, de, de president Assad die, die heeft het de hele tijd over gewapende groepen die het leger bestrijdt en in de Nederlandse pers In de buitenlandse pers lees je daar eigenlijk heel erg weinig over. Maar op het internet is een hele discussie losgebarsten... of president Assad toch ook niet een beetje gelijk heeft. Want Dat Assad namelijk... die zegt, die zegt van ik, ik vecht tegen een bondgezelschap van milities... met, met hele andere doelstellingen dan, dan die opstandelingen die we, ja, we kennen uit de straten. Hij zegt er zijn ook... Uh, We vechten tegen gewapende opstandelingen. He, in, in onze pers gaat het over die hele grote massa ongewapende vreedzaam demonstrerende Syriërs. Uh, en er wordt eigenlijk heel weinig uh, gekeken naar van... zou uh, het ook waar kunnen zijn? Heeft hij misschien... misschien op dit ene punt dan Precies. toevallig toch uh, gelijk? We hebben hier uh, aan tafel uh, de heer Van Dam, Nicolaas Van Dam. Hij is oud-ambassadeur en schrijver van een standaardwerk over Syrië... The Struggle for Power in Syria. Welkom in de studio. Goedenavond. Is het niet heel waarschijnlijk dat het voor een deel ook gewapend verzet is? Want anders hou je het ook niet zo lang vol. Ik denk dat het gewapend verzet dat dat klopt. Eh, als je bekijkt naar het aantal slachtoffers... dan is voor iedere vier demonstranten die worden doodgeschoten... is er één. Daarnaast is één van de Syrische strijdkrachten, de veiligheidskrachten... nou, als er een, zeg maar een weerloze grote massa tegenover dat leger zou staan... dan zou je dat nooit hebben. Ik denk niet overigens dat die, mensen, die gewapende mensen zich tussen die demonstranten bevinden maar dat die ook vanuit de zijlijn, zijlijn schieten. Maar niet alleen tijdens die demonstraties... maar ook op het leger als die ergens voorbij komen. Ja. En wie zijn dat? Wie, wie zijn de gewapende uh, milities? Dat is niet heel duidelijk bekend. Maar wat heel aannemelijk is, dat er in ieder geval mensen bij zijn... salafisten, islamitische uh, zeg maar extremisten... Soenitische extremisten die in Irak hebben gevochten en nu weer terug. Syriërs die in Irak hebben gevochten en nu weer terug zijn in Syrië. en daar dus meedoen tegen het regime. maar zich nog heel op, op de vlakte houden, nog geen kleur bekennen als het ware. Ja, een, een van de argumenten was van die. want er zijn ongeveer 400, 500 soldaten en politiemensen omgekomen. Hè? Uh, ja. En het argument van uh, een aantal mensen op het internet is: van ja, dat zijn soldaten die zijn geëxecuteerd. Ja, want die wilden namelijk uh, niet schieten op de bevolking en wilden overlopen. Dat is ettelijke malen naar voren gebracht en ik denk dat het een enkele keer ook wel waar zal zijn geweest. Bijvoorbeeld de grote uh, bloedige, uh, zeg maar het grote bloedbad in Jisr al in noordwest Syrië. Daar was sprake van 120 Syrische militairen die zouden zijn geëxecuteerd eh, omdat ze niet wilden schieten. En inmiddels is er ook eh, beeldmateriaal, bewijsmateriaal... dat dat niet zo is geweest. Alleen het is natuurlijk begrijpelijkerwijze niet zo populair... om mee te, te gaan met wat de regering zegt, wat het regime zegt. Maar inmiddels is dat gebleken. Ook op andere plaatsen, in Bania's had je bijvoorbeeld ook een aantal mensen... die zouden zijn geëxecuteerd omdat ze weigerden op demonstranten te schieten. Maar ja dat is later gebleken uit ooggetuigen, van de andere kant van familieleden van die gedode militairen, dat dat mensen zijn die in een, in een valkuil, in een ambush zijn terechtgekomen en daar zijn doodgeschoten. Ja, heeft u een helder beeld, want er wordt over verschillende uh, groepen gesproken. Er zouden uh, Syrische opstandelingen die in Irak tegen de Amerikanen zijn gaan vechten, die keren weer terug naar Syrië. Ja, die keer terug. Maar bijvoorbeeld sinds uh, het bloedbad van Hama in 1982 heb je nog altijd de moslimbroeders. Die hebben zich eerst na een hele lange tijd vreedzaam opgesteld. Maar sinds 2007, of liever gezegd eerder nog, zijn er alweer aanslagen geweest in Syrië. Dus die zijn nog steeds bewapend. Daar zijn die zijn bewapend. nog steeds bewapend. Ja. Maar de demonstranten, het, het, het grote deel daarvan, het overgrote deel daarvan, wil helemaal niet met geweld iets bereiken. Maar ze willen dus mensen inspireren... ook binnen de strijdkrachten, veiligheidskrachten... Eh, om zich tegen het regime te keren. Zou je, zou je kunnen zeggen dat, dat hun vreedzame protest... voor goede bedoelingen wordt vervuild doordat allerlei andere mensen daar doorheen gaan lopen... en ineens ook de strijd oppakken? Oh, Dat denk ik zeker. Dus ieder bloedvergieten vanuit het regime tegen deze demonstranten... wekt nog meer woede op. Het is een wonder eigenlijk, want ze zijn nu bijna al vijf maanden aan de gang. En ook tijdens Ramadan, het gaat gewoon door... en het breidt zich steeds verder uit... Uh, en zij willen dus niet dat geweld. Maar het is uh, vrijwel onvermijdelijk dat ook mensen... waarvan de familie, familieleden zijn gedood, en dat zijn er in, in, inmiddels heel veel... dat die op een gegeven moment ook geweld gaan gebruiken. Ja. Ik, kan dit leiden tot een burgeroorlog? Of niet? Het kan leiden tot een burgeroorlog. Maar dan denk ik ook in de uh, vorm van een sectarische burgeroorlog. Namelijk dat de Soenitische bevolking tegenover de... De meerderheid dus tegenover de Alewitische bevolking, ongeveer 10% die heel sterk zijn vertegenwoordigd in de strijdkrachten op sleutelfuncties, dat die tegenover elkaar komen te staan. En dat wil het merendeel van de bevolking en van de demonstranten, wil dat helemaal niet. Maar dat is zeg maar de agenda bijvoorbeeld van deze salafisten, van die islamitische extremisten uit ja. die sunnitische groepen. Die, die gewapende elementen hè, onder de demonstranten, dat is eigenlijk maar een heel klein deel. Die, die zijn eigenlijk geen partij voor het regime. Nou ja, het is heel gevaarlijk. Als Uit het aantal slachtoffers blijkt het toch wel. Ze zijn geen partij voor het regime in de zin van... Dat ze het op werkende werpen, nee. maar ze kunnen wel anderen inspireren... om zich tegen het regime te verzetten. Maar als je kijkt naar het aantal slachtoffers... dan is het toch wel heel substantieel. Ja, want u zegt van nou, ja, 2000 demonstranten gedood... 400, 500 soldaten, dat is toch wel volk. Dat is heel veel. Dat krijg je niet voor elkaar met stenen en stokken. Nee. Nee. Nee. Um, het, het regime is ontzettend geïsoleerd, hè? Het is heel erg geïsoleerd, maar het regime heeft de macht. Want ze hebben de wapens. Ze hebben tot dusver een heel betrouwbaar machtsapparaat... met al die alewitische aanhangers van de president... op sleutelposities, inclusief van zijn broer. Dus... De, en de opstandelingen, of liever gezegd de demonstranten... die hebben helemaal geen wapens. En ook bijvoorbeeld die officieren, die uh, militair, die deserteren... die een soort vrij leger hebben gevormd, die betekenen nog helemaal niks. Want die hebben geen legerheden achter zich. Ja. Als, als ik u zo hoor, dan, dan klinkt het alsof Assad gewoon gaat winnen. Hij kan het nog een hele tijd uithouden. Maar mijn, uh, mijn verwachting is dat op een gegeven moment vanuit zijn eigen strijdkrachten dat daar verzet komt tegen de wijze van opereren... dat die mensen zeggen dat dat niet verder kan. En dan? Want, want het handigste is altijd als er een achterdeur is... zoals in het geval Ben Ali in Tunesië... dat, dat iemand gewoon weg kan. Dat er een plek is waar hij naartoe kan. Dat iemand er ook is die, die hem overhaalt om dat te doen. Nou, het probleem is dat als hij weggaat wordt hij natuurlijk gedood. En zijn broer wordt gedood. En al die, sleutel, die Alawitische sleutel, of op sleutelposities zitten... die Alawitische officieren, die worden natuurlijk ook gedood. Dus eigenlijk, het klinkt wat vreemd... maar uit die officier, niet van zijn broer, van zijn familie, van zijn stam... maar andere Alawitische officieren... Die moeten dus op een gegeven moment een betrouwbare groep kunnen vormen... die andere militairen meekrijgen. Ja, maar maar in internationale diplomatie? Dat heeft uh, heel weinig uh, effect. Gelukkig heeft de president nog wel een telefoontje aangenomen van de de, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Ja. Uh, en ik denk ook dat het goed is communicatie rechtstreeks met de president. D Dinsdag gaat de minister van Buitenlandse Zaken van Turkije... Op zich denk ik dat het een hele goede stap is. Hoewel de woordvoerder van de president al heeft gezegd... dat als hij met een hardere bo boodschap komt... dan krijgt hij nog een veel hardere. boodschap terug. Ja. Maar waar kun je je over handelen met zo'n man? Want je, je, je, je gaat er dan naartoe als, als diplomaat of uh, van de VN of van, van Turkije... Dan moet je hem ook iets kunnen bieden. Moet je dan nee. zeggen: Nou, oké, okay, je, je mag bij ons uh, rustig je oude dag slijten als je nu aftreedt? Ik denk eerlijk gezegd dat het al te laat is daarvoor. Hoewel je het altijd nog kunt proberen. Um, in een veel eerder stadium, drie, vier, nou bijna vijf maanden geleden, hadden meer mensen, hogere persoonlijkheden, bijvoorbeeld van de Europese Unie of ook van de Amerikanen, rechtstreeks met die president moeten spreken. Dan had hij ook meer uh, ge gezag kunnen hebben bij zijn, bij zijn mede uh, mede. Nu is het al een soort eerstrijd geworden en nu moet hij wel doorgaan. Nou ja, het is een strijd van leven en dood. Want er staat hem alleen maar te wachten iets heel uh, ergs. Dat heeft dus de Turkse president ook gezegd... Uh, er is toch niemand die hem wil asiel verlenen? Uh, hij kan alleen maar verwachten dat hij vervolg, op zijn, op zijn gunstigst wordt vervolgd en vervolgens een bepaalde veroordeling krijgt, waarvan ik wel weet wat dat zou zijn. Dus voorlopig uh, zal hij er nogal proberen te blijven zitten, in ieder geval. Met zijn, met zijn directe entourage, zeker. Nicolaas van Dam, hartelijk dank. En ook Rick Delhaas, dank u wel. Goedenavond. En we gaan uh, verder met uh, Mexico. We gaan uh, luisteren naar een reportage die we al eerder hebben uitgezonden... over de Mexicaanse woestijnstad Ciudad Juarez. Vorige week werd de leider van de huurmoordenaarsbende La Linea opgepakt. De grensstad is de belangrijkste doorvoerhaven voor drugs naar de Verenigde Staten. De Mexicaanse autoriteiten noemen de arrestatie van de huurmoordenaar een doorbraak. In Juarez kwamen vorig jaar meer dan 3000 mensen onder drugsgeweld. Verslaggever Katie Sheriff reisde met hoogleraar Latijns-Amerika-studies Wil Pansters eerder dit jaar naar de moordstad op de grens met de VS. De omgeving wordt uh, steeds droger, leger. De gaten in de weg worden steeds groter, veel afval. Ineens uit het niets uh, een begraafplaats, een hele grote begraafplaats. De begraafplaats San Rafael is de grootste van Guaris... en ligt kilometers buiten de stad, midden in de zanderige woestijn. Hier kan je alleen plastic bloemen op het graf van je naasten leggen. Verzwaard met stenen, anders waaien ze weg. Hier, dat, dat kruis is helemaal weggezakt, helemaal ondergewaaid met zand. En een kruis van, wat is het? Karton. Veel van die van die slachtoffers die er gevallen zijn in die, in die verschrikkelijke uh, drugsoorlog. Ja, dat zijn allemaal de, maar de onderknuppeltjes in de business. Dat ja. zijn de mensen met de, met de kleine portemonnee in. En die worden Dijkort. hier begraven. Een groot aantal daarvan uh, ligt hier begraven. Ik vind het heel onwerkelijk. Kant, ja, doordat het in de woestijn ligt en veel van die graven hebben een beetje een witte kleur. Maar dan hebben ze er allemaal hele fleurige bloemen, plastic bloemen. Of uh, afbeeldingen van de maagd Maria bij gedaan. Waardoor het iets heel... Vrolijk eigenlijk krijgt. Al die kleurtjes vind ik in ieder geval. Heel Mexicaans in ieder geval. Gewoon een, uh, een zandstorm nu. Ja. Wow. Drie jaar geleden waren hier gemiddeld vijf begrafenissen per dag. Inmiddels zijn dat er zeker vijftien. En de slachtoffers worden steeds jonger. Zoals Francisco Javier vertelt zijn neef bij het graf van de jongen. 29 november 2010. Ah, dat is pas een paar maanden terug, eind november is hij overleden. Hij is 16 jaar. 16 jaar oud, wat is er dan met hem gebeurd? Ik heb pas otra persona. Hier is een moeder en die vertelt dat hij, ze waren op zoek naar iemand anders en ze hebben hem gedood. Hoe, hoe gaat het nu met u? Kom, kom eens daar, senyora. Estoy muy triste, muy dolida, porque por la pérdida de hijo. Het was haar jongste zoon en ze zegt: ik heb ontzettend veel pijn, want ik mis hem zo erg. Het was mijn baby. era mi bebé, por Is de dader al opgepakt? No, no ha quedado impune. Todo impune. Alles blijft hier onbestraft in Juarez. Echt alle zaken, alles, al het geweld. Het wordt gewoon niet aangepakt. De overheid doet hier niks. El gobierno no hace op de terugweg komen we twee nieuwe begrafenisstoeten tegen. Dat zijn niet de laatste van de dag. Ik zag op de begraafplaats zeker zeven verse kuilen. Is dit wel hier de krant van vandaag? Ja, dit is een uh, krant die net uit is. Want er staat al in over. Uh, vanmorgen een, uh, een jonge vrouw vermoord. Ze hebben haar tas gejat, maar toen hebben ze alsnog doodgeschoten. En de ja. dochters hebben er gezien? Ze hebben gezien hoe ze daar, ja, het is, het is vreselijk. Dus het is blijkbaar vanmorgen vroeg, om een of zes, zeven, gebeurd. Dit kunnen we elke dag hier in de krant lezen: hè? elke ja. dag in deze krant. Hey, kijk, hier is er ook weer eentje. Cianotro, ministeriaal, het politieagent die doodgeschoten is. De tweede in minder dan een week. Vorig jaar kwamen meer dan 3000 mensen door geweld om het leven in Juarez. of Juaritos, zoals de inwoners de stad nog steeds liefkozend noemen. Mexicanas en mexicanos. Para salir adelante y transformar a México en el país justo y próspero que queremos, tenemos que cambiar y cambiar a fondo. De Mexicaanse president Calderón wilde het geweld stevig aanpakken. Hij stuurde drie jaar terug het leger naar Juarez. om de rivaliserende drugskartels te bestrijden. Zo zou de rust vanzelf weer terugkeren in Juarez. El día de mañana, un Mexico mejor. Hoogleraar en reisgenoot Wil Pansters. Er was een, een rechtstreeks antwoord op, uh, op twee dingen. Uh, op de eerste plaats het, uh, het steeds toenemende geweld. Uh, onwaarschijnlijk waarschijnlijk tussen verschillende bendes. Uh, en aan de andere kant uh, het steeds duidelijker worden van de, van de onmogelijkheid van de lokale polities. In die context is die militarisering ingezet. Naast het leger stuurde de president een half jaar terug ook nog de federale politie naar de stad. Toch staat Gwaris op nummer 1 van het lijstje met meest gewelddadige steden ter wereld. Een infrastructuur die niet werkt maar daar staat. En zo dus, is screwed up. No, ik heb absoluut geen no autoriteit. Niets. Miguel Fernandez is een gepensioneerd zakenman. Hij was directeur van verschillende grote internationale bedrijven in Guaris. Inmiddels is hij fulltime activist en rijdt politici, ondernemers en journalisten rond om te laten zien wat er allemaal mis is in zijn stad. En you can see all the land that is empty. The infrastructure is gone away from the city waar you have a lot of land that could be used. Hij zegt bijvoorbeeld dat er nog heel veel open plekken zijn in de stad waar je allerlei dingen kunt doen. En hij relateert dat zeer nadrukkelijk aan het feit dat een hele lange geschiedenis van wilde stedelijke ontwikkeling en planning heeft. Ja, want hij wijst ons hier op, op allemaal industriegebied dat eigenlijk verlaten is. Hè? Ja. En herken jij dat ook? Want je hebt in de jaren 80 daar onderzoek naar gedaan. Hè? Ja, ik, ik, ik was hier uh, uh, als student en uh, wij keken naar uh, hè, de stedelijke ontwikkeling, naar de inkomenssituatie, de huisvestingssituatie van mensen. En wat toen ook al heel erg opviel, en dus dat is nu denk ik voor twee of voor drie dubbelt in territoriaal opzicht, was dat men hier heel erg woekert met ruimte. En het voorbeeld wat hij net gaf was dat hier is de universiteit, vlakbij de Amerikaanse grens. En dat men nu een nieuw universiteitscomplex heeft ge, geprojecteerd, iets van 30 kilometer buiten de stad. Terwijl hier nog genoeg ruimte was. Dat, dat is zijn argument, dat er inderdaad, en dat, dat klopt ook, dat kan je om je heen zien. establishment is corrupt, Volgens Miguel Fernandez is de weg waar we op rijden een goed voorbeeld van waar corruptie toe leidt. Er is geen vangrail, geen vluchtstrook en pal naast de weg ligt een smerige riool. De weg werd nooit afgemaakt, maar bouwbedrijven en ambtenaren verdienden er goed aan en niemand die ze ter verantwoording roept. It is basically a problem of lawlessness. No rule of law, no rule of law in this country. Hij zegt: het grote probleem hier, hier en in heel Mexico is eigenlijk de wetteloosheid, het ontbreken van wetten en het naleven van wetten en daardoor heb je al dat geweld hier en al die sociale onzekerheid. Ja. Basura. Ja. You have a Overal afval. Ja, en hier weer een een een speeltuintje waar de schommels helemaal verroest zijn. What motivation can a child have with the conditions that exist around them? What is the example that we're showing our children in our city? De jeugd van Juarez. Die is het kind van de gewelddadige rekening. De stad met ruim een miljoen inwoners telt meer dan 10.000 kinderen... waarvan tenminste één ouder is vermoord. Kinderen groeien op in een omgeving vol geweld, drugs en geen perspectief. De verleiding om bij een drugsbende te gaan, is groot. José Aron noemt zichzelf MC Crime, MC Misdaad. De rapper warmt zich op voor een optreden. Hij heeft kort zwart haar, een neuspiercing en draagt een hele wijde broek. Alle drugs die je kan verzinnen, heeft hij wel gebruikt. drugs, marijuana, cocaïne. Hij was verslaafd aan crack. Tot zijn moeder hem in een afkikkliniek stopte. Sindsdien wijdt hij zijn leven aan de hip-hop en gebruikt hij niks meer. Zelfs geen druppel alcohol. de muziek is een passie die ik heb. De muziek heeft mij zeker geholpen om hier uit te komen. Vanaf mijn af negende, tiende luister ik naar rapmuziek en uh, ik zat ook in een bende toen ik jonger was. Ik droeg ook wapens. Las amistades del barrio de, de, de, de usar armas de drogas y todo. Ik had een pistool toen ik negentien was en dat was om mijn gebied van mijn bende te verdedigen tegen anderen. una uh... vez pistola? Heb je ooit dat pistool gebruikt? Pues sí, sí naar de Ik heb het pistool wel gebruikt, maar alleen om angst te zaaien. Ik heb nooit iemand willen doden, heb ik ook nooit gedaan. Maar Maar uh, ja, om, om mensen angst aan te wakkeren, andere bendeleden. Is het in jouw omgeving gebeurd? Zijn er mensen gedood in jouw omgeving? Sí, han sido amigos de mi solo, barrio. Als ik kijk naar mijn vrienden van dat ik klein was tot aan nu zijn er zeker wel twintig vermoord. Er zijn staan in een fiesta die kiegen en die tieren en die die tusch compagneros kijken naar je. Bijvoorbeeld doordat ze op een feestje waren waar mensen binnenkwamen en die in het wild om zich heen begonnen te schieten. He conocido personas que han estado trabajando en en en varios carteles. Weet je hoe het werkt die drugskartels die rondslaan jongens op straat. Uh, ze moeten voor hun gaan handelen, of ze willen of niet. Ze zetten ze ook onder druk. En ja, dan moet je er wel aan toegeven, want zo'n drugskartel is veel sterker dan jij. Ze zijn obligados porque los hacer eso. En is het jou nooit niet overkomen dan? Hebben ze jou niet geprobeerd bij een drugskartel te betrekken? Me focus meer in de muziek y dedicarme me hacer canciones en product. Ik heb me er altijd als zijde van gehouden. Ik heb me op de muziek gericht, op de hip hop. Kijk, er is hier gewoon geen werk voor jongeren. Dus wat moet je dan? Ja, dan als je dan een paar honderd dollar krijgt om iemand om te leggen. Pues es es lamentable pero es realmente pues sí. Muchas gracias por Y estoy para servirte. MC Creamen moet naar binnen. Om vier uur zondagmiddag op klaarlichte dag een rapconcert. De donkere zaal is grotendeels leeg. Alleen een paar pubers gaan uit hun dak. Ja, het is op zich wel, wel, wel, wel opvallend dat ze dat op deze tijd doen. Op zondagmiddag, het is het vijf uur, zes uur. Het is ook een hele vreemde tijd. In Nederland zou iets op vrijdagavond om half elf beginnen of zo. Hè? Dus... Op s avonds uh, zouden de jonge lui die er nu zitten, 16, 17, ook niet komen. Ja, nou, als ik pa of ma zou zijn van een van die, van die 16-jarige meisjes zou ik dat ook geen goed idee vinden. Het sociale leven van Ciudad Juárez ligt op zijn gat. Mensen durven de straat niet meer op. Voorheen populaire restaurants zijn rond etenstijd zo goed als leeg. Juárez lijkt af te sterven. Net als de palmbomen, waarvan de bladeren zijn verdord door een te strenge winter. Symbolen voor de staat van de stad. Niemand vertrouwt meer op de autoriteiten in Juarez. Nog geen 10% van de inwoners stemde vorig jaar voor een nieuwe burgemeester. Ook onze gids Memo stemt nooit. Hij wantrouwt de overheid. me Memo is al drie keer beroofd... en vertelt hoe hij totaal geen hulp kreeg van de politie of militairen. Sterker nog, de laatste keer leek het wel alsof ze samenwerkten met de overvallers. Iets verderop stonden militairen, toen ben ik op hen toegesneld... en ik heb ze gezegd, ik ben beroofd, help me... Maar ze vroegen mij toen hadden ze zwarte t-shirts aan en shorts. En toen dacht ik van, maar, maar waarom vragen die militairen dat? Want inderdaad, dat hadden ze aan. En toen dacht ik, ik moet wegwezen nu. Wore, maar je dacht dus blijkbaar dat die militairen samenspannen met die bende. Vertrouw jij dan nog wel op het leger of de politie? No, claro que no, porque desde que ellos llegaron... Ze komen allemaal van buiten hier, hebben niks met mijn stad. En iedereen zegt het ook. Zij zijn degene die nu het geweld hier veroorzaken. Niemand vertrouwt meer op het leger of politie. En iedereen confieert. Ik ben Gustavo de la Rosa. Gustavo de la Rosa is ombudsman bij de Mensenrechtencommissie van de staat Chihuahua, waar Juarez in ligt. Bij hem kunnen mensen klachten indienen over de politie en het leger. En dat gebeurt dagelijks. Het is de eh, federale, de militairen, de federale. En de policiers, inclusief, hoe ze zich gedragen met de bevolking. Si Als een De reeks of de breedte van, van, van klachten die mensen neerleggen is zeer gevarieerd. Van, van uh, eh, onwettige aanhoudingen tot aan marteling, verdwijningen, moord, uh, uh, diefstal. Hè, dat de militairen of politie een huis binnendringen op zoek naar iets of iemand en daar meteen ook de stereo-installatie meenemen of de computer. Eh, Detentions arbitraires, illegitimas. Eh, en uh, dus er is ook een hele reeks. En hij, hij vergelijkt het eigenlijk met het, deze, deze groep, het leger, opereert als een soort bezettingsleger. Want ze zien de burgerij nogmaals als een soort vijand. En dan zijn dat soort uh, handelingen uh, lijken wel gerechtvaardigd. Dus is de politie, het ejército. Ellos. Todo Juárez is una zona de peligro. Todo Juárez. Heel Juárez is gevaarlijk, zegt De La Rosa, ook voor hemzelf, want hij heeft veel vijanden. Hij is de stad ontvlucht, slaapt in El Paso, aan de andere kant van de grens... en wordt 24 uur per dag bewaakt. De oorlog tussen drugskartels is het probleem niet meer, zegt De La Rosa. Het probleem nu zijn de jeugdbendes die het straatleger van de drugskartels vormen. Zij doen het vuile werk voor de drugsbazen. Die jongeren zijn amper 18 jaar oud. Ze hadden geen enkel perspectief in deze stad. Behalve te gaan werken in de fabrieken... waarin ouders ook al zwoegen voor een hongerloontje. De drugskartels zullen die kansloze jongeren blijven ronselen... en ze worden steeds jonger. Die instroom, zegt De La Rosa... Moeten we stoppen door die jongeren een toekomst te bieden? Het probleem zal prolongeren in zijn resolutie. Ik probeer me voor te stellen hoe het is om in een stad als deze aan je toekomst te werken. Berovingen, aanrandingen, afpersing. Het is hier aan de orde van de dag. En echt iedereen die ik spreek is bang. Ook mijn gids Memu, Hij zegt: jij gaat niet in je eentje over straat. En voor het donker moet je terug zijn in je hotel. En als ik hem voorstel, zullen we vanavond in een restaurant gaan eten, zegt hij, hoe haal je het in je hoofd? Zelfs hij en zijn vriendin Raquel, die hier vandaan komen, doen dat nooit meer. Hebben jullie nog wel lol hier? Wanneer voelde je je voor het laatst gelukkig hier? In 2006, het jaar 2006. En we we ons te In 2006 voelde ik me voor het laatst gelukkig hier. We proberen het wel, we komen met vrienden bij elkaar... we proberen te lachen, we proberen lol te maken... maar het is zo moeilijk, de situatie hier in Juarez is zo verslechterd. We zijn mentaal geïnteresseerd, we zijn geïnteresseerd. Er zijn veel notities tragische. En toen, yes, wanneer voelde jij je voor het laatst gelukkig? We gaan niet meer me uit. Het is gewoon te gevaarlijk. Als ik het huis uit ga, kijk ik in spiegels, kijk ik in ramen of het niet gevolgd wordt. Ik heb me gewoon al heel lang niet prettig gevoeld. Dus es que a lo mejor es exa algo exagerado, pero es la y es que de realiteit. Een verslag van verslaggever Katie Sheriff vanuit de Mexicaanse woestijnstad Ciudad Juárez, de gevaarlijkste stad ter wereld. Op VillaVPRO.nl kunt u de langere versie van deze reportage beluisteren en ook de andere delen. En hier in de studio de reisgenoot van Katie. Welkom, Wil Pansters. Goedenavond. Ja, u, u was na 25 jaar terug in die gevaarlijke stad. U was er geweest, heel lang niet terug geweest. Hoe, hoe was dat? Hoe is het veranderd? Nou, het belangrijkste was natuurlijk dat uh, je inmiddels door de ontwikkelingen in Mexico zoveel leest over wat er in Silva Juarez aan, aan, uh, aan de gang is. En het was altijd een beetje een stad met een uh, discutabele reputatie. Maar ja, ik heb daar toen ik student was, daar gewoon ge gewerkt en uh, onderzoek gedaan, uitgeweest. Ik moest altijd een beetje oppassen. Maar goed, waar moet je dat niet in een grote latijns amerikaanse stad? En om dan geconfronteerd te worden met een stad waarvan, als ik het, uh, dat beeld mag gebruiken, uh, je het gevoel krijgt... dat mensen elkaar eigenlijk bijna niet meer in de ogen durven te kijken. Omdat uh, zomaar iemand daar aanstoot aan zou kunnen nemen... en de kans heel erg groot is dat zo iemand misschien wel gewapend is... en dat het helemaal verkeerd af kan lopen. Maar niemand nog een restaurant durft te bezoeken... wat er bijvoorbeeld in de reportage hoorden. Ja. Ik vraag me af waarom mensen eigenlijk nog blijven? Waarom gaan ze niet gewoon weg? Nou, daar gaan heel veel mensen weg die de mogelijkheid hebben. De, de, het is moeilijk te berekenen in een stad... waar uh, een, een, een, een, een grote hoeveelheid mensen tot een zogenaamde floating population... Hè, mensen die er komen en zijn. Het is echt een migrantenstad. Maar er zijn wel uh, uh, cijfers van 100.000, 150.000 mensen... die daar de afgelopen jaren zijn vertrokken. Maar er zijn heel veel mensen die niet weg kunnen, die daar toch op een of andere manier in staat zijn... ofwel via familienetwerken ofwel via op de arbeidsmarkt... Eh, en een inkomen kunnen uh, voorzien. Voor, voor, voor Ik kan me herinneren dat wij die vraag ook destijds gesteld hebben aan die moeder achteraf na het interview, geloof ik, aan de moeder van uh, twee jongens... die tijdens een zinloze uh, moordpartij om het leven zijn gekomen. En toen ik hoorde dat die mevrouw eigenlijk uit Mexico stad komt... Hè, dus thuis in, uh, heel, ver, heel ver weg, ik vroeg ik haar achteraf... waarom bent u eigenlijk niet teruggegaan? En toen gaf zij uh, als eerste antwoord van... nou, mijn kinderen liggen hier begraven. Maar dat was ook een heel duidelijke... zij heeft nog een baan daar. En uh, als jij uh, op deze met dit soort problemen op een gegeven moment moet besluiten om dan toch Maar hoe kom je op je 45, 50, ergens alweer overnieuwingen zo makkelijk weg? Het staat in schril contrast met, met de verhalen. Daar begonnen wij nu ook mee. een Belangrijke uh, leider van een huurmoordenaarsbende opgepakt. De autoriteiten die, die laten het steeds voorkomen, alsof ze bijna aan het winnen zijn. Dat ze nu een grote doorbraak hebben en dat de echt grote doorbraak er aan zit te komen. Ja, dat is, dat is inderdaad, uh, maar daar raak je ook aan gewend. Elke keer weer als er een belangrijke, en dat klopt ook... de afgelopen jaren zijn er uh, grote kopstukken, echte grote kopstukken... vergeleken bij uh, degene die nu net in Sida-Guardus is opgepakt... Uh, is nog maar een kleine daarvan. Die, uh, daar is inderdaad veel gebeurd. Alleen, wat wij uh, tegelijkertijd constateren... Hè, we hoeven dat niet te ontkennen dat dat gebeurt... maar we constateren, constateren tegelijkertijd dat dat niet heeft geleid tot een vermindering van de onveiligheid of een vermindering van het geweld in Mexico. Het tegendeel lijkt vaak het geval te zijn. Heeft het uh, wel volledig te maken met het drugsgeweld? Wat in Juarez gebeurt, vooral gericht tegen vrouwen... dat zou misschien ook wel helemaal los van de drugs kunnen staan. Er zijn uh, verschillende Regio's of subregio's in Mexico, waar inmiddels veel meer aan de hand is dan de drugsproblematiek. Een Amerikaanse journalist heeft kort geleden een, een vrij indringend boek gepubliceerd over zielarguaris. Waarin hij voortdurend en terecht op wijst dat eh, het verhaal dat kartel A in de strijd is met kartel B en dat er allerlei bendes bij betrokken zijn... en dat dat het geweld verklaart, dat dat eigenlijk het officiële verhaal is. Er is veel meer aan de hand. Hier is een soort van volledige wetteloosheid. Uh, heel veel mensen kunnen in gang gaan, waardoor inderdaad het geweld tegen vrouwen... maar ook vooral de afpersing, iedereen uh, wordt afgeperst. Je weet dat gewaars. de politie toch niet zal optreden, dat de kans dat je gevonden wordt toch heel klein is... Dus het trekt ook mensen aan die speciaal naar zo'n stad toe komen om eens een moord te plegen? Nou ja, ik, uh, er, is, er zijn nu verhalen in, in Mexico. Ik weet niet precies of dat uit sido is, maar er, er plekken waarbij uh, in, in familiedrama's een echtgenoot zijn, uh, zijn, zijn, zijn, uh, zijn vrouw... Uh, vermoord en dan er een, een situatie van creëert alsof het lijkt dat die mevrouw iets met de drugshandel te maken had. Door daar een boodschap achter te laten met een referentie naar dit of dat kartel. He, dus dat heeft een, een aanzuigende werking. Soms is het ook zo, zeker in kleinere plaatsen, er is vorige week nog een uh, voorbeeld van geweest. Dat er uh, um, uh, groepen politieagenten zijn die gewoon uh, uh, outmanuverd worden door, door de criminelen. Dat ze te, te weinig firepower hebben om er tegen te kunnen optreden. Dan staat de politie tenminste nog aan de goede kant... want vaak is dat ook nog niet het geval... want dan maakt de politieagent gewoon deel uit van een kartel of bende. Ja, de politie, de Mexicaanse politie, ondanks alle hervormingspogingen... die er de afgelopen twintig jaar zijn geweest... staat stevast op de allerlaatste plaats van publieke instellingen... waar de mensen het minste vertrouwen in hebben. Mag je inmiddels uh, de conclusie gewoon trekken... dat Mexico in sommige gebieden een failed state is? Nou, het, uh, ik zou het daar voor een deel mee eens kunnen zijn... Uh, met de veronderstellingen, met de voorwaarden... dat het concept, het idee van fail state... dat het heeft vaak zo'n hele grote betekenis, hè? Somalië. Uh, maar het zou inderdaad op lokaal niveau... Uh, geldt het wel degelijk. Het geweld is vaak oncontroleerbaar. De een belangrijk deel van de overheidsinstanties... functioneren niet of nauwelijks. Dat wil niet zeggen, er is wel onderwijs... Er is wel gezondheidszorg. Er worden wegen gebouwd. Ook al zijn die soms zinloos en ligt er corruptie aan de grondslag. Dus als we dat begrip een beetje flexibel willen hanteren... op lokaal niveau zou je die, zou je die stelling wel durven uh, verdedigen. Ja, er komen weer verkiezingen aan. De vorige verkiezingen was dit al een, een, een hot issue, uh, het geweld. Kan de politiek nog wel iets doen? Is, is het waarschijnlijk dat, dat na de verkiezingen... er iemand aan de macht komt die de oplossing heeft? Nou, dat denk ik niet, omdat het grootste, een van de grote problemen die hieronder liggen... natuurlijk niet een Mexicaanse aangelegenheid is. Het is de Amerikaanse markt die de grote consument is van de Mexicaanse drugs... of de door Mexico getransporteerde drugs. Het is de Amerikaanse markt die wapens levert. Dus Mexico alleen kan dit probleem sowieso niet oplossen. Dus je zou kunnen zeggen dat de Amerikanen schuldig zijn aan het imploderen van Mexico doordat ze in het weekend zo graag snuiven en omdat ze zo graag in wapens handelen. Nou, het is ongetwijfeld waar dat uh, de Amerikanen een grote medeverantwoordelijkheid hebben... en tegelijkertijd ook een, een, een geschiedenis hebben... om de oorzaken en de gevolgen van, van, die, uh, van die gewoontes en van die hobby's... om die naar het buitenland te transporteren, te exporteren als het ware. Dus uh, Obama is overigens wel veel verder gegaan dan veel van zijn voorgangers... in het erkennen van die medeverantwoordelijkheid van de Verenigde Staten. En gaat u nog terug? Want u bent nu weer even in Goarisch geweest. Dat was dan maar weer even voorlopig, denk ik. Nou, ik, ik heb een uitnodiging van collega's daar van de universiteit. En die ik met graagte heb geaccepteerd. Dus ik zal vermoedelijk volgend jaar in uh, maart daar weer een tijdje zijn. Veel succes. Wilpansters, hartelijk dank. dank. Dikke, Dikke pillen voor op reis. De top 5 van Herren Nummer 3. Herm welkom boekhandelaar van beroep. En ja, maakt een top 5 voor dikke pillen voor op reis. Deel 3 vandaag, The Man Who Ate His Boots. Klopt, van Anthony Brandt. Maar voordat ik eraan begin wil ik graag zeggen... dat een goed boek moet je nieuwsgierigheid bevredigen wat mij betreft. En tegelijkertijd moet het ook die nieuwsgierigheid aanwakkeren. En dat is precies wat The Man Who Ate His Boots doet. Te beginnen bij de titel. Te beginnen bij de titel. Het zijn twee biografieën in één, zou je kunnen zeggen. Eén van de Noordwestpassage en één van Sir John Franklin. De man die zijn laarzen op had. En ook tegelijkertijd de man die in zijn zoektocht naar uh, zijn graal... naar de Noordwestpassage, uh, dat met zijn leven moest bekopen. Nou, die Noordwestpassage. Al vanaf de 16e eeuw werd er gezocht... naar een kortere scheepsroute van Europa naar het Verre Oosten. Uh, schepen moesten altijd om Azië te bereiken via Kaap Hoorn varen... Terwijl als er een noordwestelijke route zou bestaan, dat zou ze duizenden kilometers schelen. Het probleem was dat nog maar weinig van dat hoge noorden rond Groenland en de eilanden van Canada in kaart was gebracht, bekend was. En het grootste probleem was natuurlijk het ijs, dat meestal ondoordringbaar was... En als er al een waterweg uh, zou zijn... dan uh, kon die waterweg van de ene op de andere dag dichtvriezen. En bovendien waren de boten in die tijd bij lange na niet bestand... tegen de vernietigende kracht van, van die krui ijs kan hebben, pakijs. Uh, Anthony Brandt die schetst die verschillende expedities... Uh, naar die Noordwestpassage, maar hij concentreert zich op Franklin. In 1845 werd de toen 59-jarige Franklin... vrij oud dus al eigenlijk, zeker in die tijd werd hij uitgezonden om de doorvaart te vinden. En eigenlijk was dat een vreemde keus van de admiraliteit... want de wat pafferige, besluiteloze Sir John Franklin... had al bij een eerdere pooltocht bewezen geen hoogvlieger te zijn. Elf bemanningsleden kwamen daarbij om het leven. En de uitgehongerde overlevenden, waaronder Franklin... die aan zijn, om zijn honger te stillen aan zijn eigen laarzen begonnen was... al die overge, overgebleven mensen werden ten ouwer gered. En ook deze keer, het is hartje zomer 1845... komen de Erebus en de Terror, twee hypermoderne schepen... waarmee die aan zijn tocht begint, komen die schepen vast in het ijs te zitten. En om een lang verhaal kort te maken... een verhaal dat Brent trouwens gedetailleerd en meeslepend vertelt... tot op de dag van vandaag zijn die twee schepen... en de bijna 130 bemanningsleden niet teruggevonden... Het enige dat jaren later dankzij aanwijzingen van de Inuit, Eskimo's zeggen wij meestal, wat er is teruggevonden is een omgekeerde reddingsloep op een eiland met daarin de meest onwaarschijnlijke spullen uit een van die boten. Maar ook een tent met daarbij een grote pan waarin afgezaagde menselijke leden dreven. Nou, dreven zaten. Waardoor vermoed kon worden dat Franklin en de zijnen zich in hun laatste levensdagen aan cannibalisme hadden overgeleverd. Overgele en toen... Dat nieuws Engeland bereikte was de verontwaardiging zo groot... dat zelfs Charles Dickens in de pen klom om aan te geven... dat een zo nobel member of the British Empire... zich nooit en te nimmer zou verlagen tot cannibalisme. Al met al is die John Franklin nog steeds een cultfiguur. Alleen al in de laatste tien jaar werden er negen romans over hem geschreven... en talloze liedjes over hem gemaakt. Een prachtig ijskoud boek voor een warme zomer... Nog één keer de titel, als je wil. The man who ate his boots van Anthony Brandt. Klopt, hermpel. Hartelijk dank. Uh, we gaan het lezen en uh, volgende week dus alweer deel 2. Dit was Bureau Buitenland. Uh, volgende week zijn we er natuurlijk weer. En door de week in de Villa VPRO. Alles is terug te lezen via de website VillaVPRO.nl. Zometeen zijn we terug met uh, wetenschap in het programma Labyrinth. Tot straks.